9 uur. Raimels Remet Televisionaal. Het, het aantal trajecten op de snelwegen waar 130 km per uur mag worden gereden, wordt begin volgend jaar met 19 verhoogd. Daarmee ligt het percentage snelwegen met de maximumsnelheid vanaf februari op 61%. Onder de trajecten die erbij komen, zijn onder meer twee delen van de A28 tussen Hogeveen, Assen en Groningen en tussen Zwolle, Harderwijk en Amersfoort. Niet overal mag de hele dag 130 kilometer worden gereden. Op 10% van de nieuwe trajecten is dat alleen s'nachts het geval. De prijzen zijn de afgelopen maand licht gestegen. De inflatie in oktober kwam uit op 0,7%, een tiende hoger dan een maand eerder. Vooral vliegtickets werden duurder. Benzine was ook iets duurder dan in september... maar is nog altijd bijna 12% goedkoper dan een jaar geleden. In de hele eurozone kwam de inflatie uit op 0% en het ideaal van de Europese Centrale Bank is 2%. Er is veel mis in de incassobranche, zegt de autoriteit Consumenten en Markt. Incassobureaus zetten consumenten vaak op ontoelaatbare wijze onder druk om te betalen. Ook confronteren ze mensen met onterechte rekeningen en berekenen ze onterechte kosten, zegt de ACM. De gedupeerden zijn vaak kwetsbare consumenten uit de lagere inkomensgroepen met schulden. Drugscriminelen hebben zich gestort op de productie van anabole steroïden. In een drugslaboratorium in Rotterdam werden ook verboden hormonen voor bodybuilders geproduceerd. Het OM zegt deze combinatie nog niet eerder te zijn tegengekomen. De stoffen werden onder onhygiënische omstandigheden gemengd, wat een groot risico betekent voor de gezondheid van de gebruikers. En dan het weer. Vandaag is het bewolkt. Af en toe regen. In het zuidoosten is de kans op wat zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanavond komt er vanuit het westen opnieuw een regenzone. Het land binnen die in de loop van de nacht naar het oosten wegtrekt. Dit was het Verkeersupdate. Het is Edwin Gerritsen van de AWB. De files met de meeste vertraging staan op de A4. De Haag richting Amsterdam. Tussen knoop het Evenburg en Zoete Woude, 4 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden voor Muidenberg 5. Op de A7 richting Amsterdam tussen afrit A. Van Horen en afrit Weider wormer 11 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Dorp 8. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Gouwen en Nooddorp 12 kilometer. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3. De N44 Den Haag richting Wassenaar voor Wassenaar 3 kilometer.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het, heeft het al 25 jaar. En jij en beleefd, het. beleefd het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. It is twilight time. At twilight light. here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Air. in the same. Together, at last at twilight. The Twilight Time Together at ja. Last. Twilight Time. Oké, okay, we zijn weer in. Uh, dat is een die van de dat, dat is niet de gauw, oude, dat is een platina oude. De platters. Twilight Time. Ja, de moeite waard. De moeite waard. <laughs> ja, ja, vinden wij ook. Maar ja, <laughs> niet iedereen vindt dat keihard. Goed, de smaak valt toch niet in het ja, Zo is dat. En uh, u hoort meteen uh, Kees Mittes. Hallo Kees. Goedemorgen welkom. Kees. Goedemorgen. Uh, we gaan met Kees praten over uh, de ambtelijke verhuizingen naar Haarlem toe. We hebben al een deel, voornamelijk op het sociaal, in het sociaal domein... Is het ambtelijk apparaat al uh, verhuisd naar Haarlem? Ja, met de van 1 januari van dit jaar, hè? Ja. ja. Officieel, ja. ja. Zijn er al een beetje berichten, Kees, hoe dat marcheert? Uh, ja, er is een. Uh, nou, het is te vroeg om daar een conclusie aan te verbinden. En uh, dat is ook een van de redenen om die uitkomst af te wachten... Uh, voordat er ook verdere stappen gezet worden. Dus het is heel belangrijk om die evaluatie af te wachten. Uh, je wordt daar wisselend over. Uh, er is geen, laat ik het zo zeggen, meer of meer verantwoorde evaluatie op dit moment. Daar is de tijd te kort voor geweest. Ja, maar ik je hebt zeggen, de, de, de wommelgangen, hè? Ja, daarom. En die heb ik ook zelf. En, uh, dan probeer ik het dichtbij te zoeken... Uh, tien jaar geleden uh, had mijn vader zorg nodig. En toen ging ik naar de gemeente Zandvoort. En dat ging uh, uh, lekker soepel. In de zin van, ik ben vertrouwd in mijn eigen gemeentehuis. Uh, ik kan een afspraak maken, komt u volgende week maar langs. En ik werd daar te woord gestaan. En de mogelijkheden werden besproken. Nu staat mijn moeder uh, voor dezelfde situatie. En nu moet ik bellen. Nu ga ik bellen naar Haarlem. Dat heb ik gedaan... En uh, de telefoon wordt opgenomen, snel of vlot. Ik kreeg uh, te horen vervolgens uh, uh, alle gegevens die bekend zijn in het systeem. Van mijn vader nog, van mijn moeder. En er werd uitgelegd hoe de hoofdlijn in elkaar zat. Met een afspraak voor een intakegesprek. Eventueel telefonisch of eventueel op afroep. Volgende week wordt u teruggebeld. Is gebeurd. Uh, Teruggebeld. Er komt een dossiertje naar ons toe. Met daarin de mogelijkheden uh, die, er, uh, die er zijn. Dus in dit voorbeeld. Wat ik dus van heel dichtbij heb meegemaakt. Moet ik zeggen dat ik daar tevreden over ben. Het gevoel is wel. Hé hey, verhip. Uh, ik ben zo lekker kort bij, die, uh, bij de gemeente Zandvoort. En nu moet ik een telefoontje eraan plegen. En eventueel voor een intakegesprek. Kan het ook hier nog wel plaatsvinden. Uh, bij uitzondering heb ik begrepen. Mensen die slechte been zijn. Van wat voor reden dan ook. Maar ja, dan ga je anders naar Haarlem toe. Dus er zit een verschil in. Maar ik constateer wel dat als het gaat om deskundigheid. Toen en nu. Regelgeving kennende. Op tijd terugbellen. Afspraken nakomen. Dat het netjes voor elkaar is. Maar ik ken ook... Uh, en die hoor ik ook berichten van mensen die juist tegenovergesteld een ervaring, uh, een ervaring heeft die slechter is, aanmerkelijk slechter en dat uh, is een zaak waar ja, de wethouder op dit moment bovenop zit hij hoort het graag hij krijgt het graag via de mail. Of je kunt hem bellen. Uh, om te kijken waar zit dat nu aan. Want we moeten de, uh, hier bovenop zitten. Om te leren van elke situatie. En dat wil niet zeggen dat je qua inhoud. Uh, dat een ander verhaal. Het altijd mensen naar de zin kunt maken. Je kunt veel vragen. En soms uh, krijg je een antwoord. Dat is niet mogelijk binnen de regels die er zijn. Maar de procedures. Bereikbaarheid. Serieus genomen worden. Afspraken nakomen. Uh, te maken hebben met iemand die deskundig is. Dat is een essentieel essentiële randvoorwaarden. Die kwaliteit moet gegarandeerd ja, blijven. Dat, uh, dat heeft dan ook een beetje te maken met uh, de de samenleving. Ik, ik zat daarover te denken. En ik denk, ja, een voorbeeld is, en dat zal jou misschien wel aanspreken. Vroeger hadden wij hier gemeentepolitie. Ja. En je kende al die agenten, ja. bijna allemaal. Af en toe kregen ze een ruim, hoor, als je iets echt rottigs uitlaat, dat was zelfs mogelijk in die tijd. Ja. En nooit meer doen. En dat soort dingen. Maar we kenden elkaar, ja. de samenleving en de handhavers. Dat geldt ook een klein beetje voor het ambtelijk apparaat natuurlijk. Het ambtelijk apparaat kende zandvoort, de zandvoort, kende het ambtelijk apparaat. Ligt daar niet een risico? Um... Ja, het kennen en gekend worden uh, is, een, is een belangrijk principe. Het was het zeker, en volgens mij is het nog wel zo, voor politie. Vandaar ook dat men daarop geprobeerd heeft... via gebiedsagenten die band met de uh, Zandvoortse bevolking overeind te houden. Doordat dat nou specifieke mensen zijn... die 100% van hun tijd binnen die wijken aan de gang zijn. En dat is dus wel iets. Uh, kennen en gekend worden van de Zandvoortse samenleving. Wat je, mag, wat je mee moet nemen... Uh, als Ik zeg nog even als. Want daar uh, zult u mogelijk nog wel later op komen. Hoe staan we er nu in? Hè? Uh, wat gaat er verder gebeuren? En waar zijn we nu? Als we gaan kiezen voor een volledige ambtelijke fusie. En dan betekent dit dat je. Uh, ja het zijn mooie woorden. Maar uh, gewoon jongens en meiden moet hebben. Die zand voor door en door kennen. En die de ingangen hebben. E, dan in de toekomstige organisatie van Haarlem. Om te zeggen van ja maar dit of dit. Dit kan niet. En dit en dit moet nu gebeuren. En daar zitten heel veel punten bij, volgens mij die vooral met de uitvoering te maken hebben. Die hebben te maken met het voorbeeld wat, we, wat je net aangaf. Uh, als je zorg aanvraagt. Loketfuncties moeten natuurlijk blijven bestaan. Bij pluspunten. De oudere medewerker moeten we blijven. Het loket. Het loket, het loket ja. in Zandvoort moet blijven. De uh, paspoorten en rijbewijzen afhalen. Die publieke service. Die, en dat blijft natuurlijk ook. Het is dus, uh, wel heel gek zijn als je dat gaat veranderen. Uh, maar uh, uh, zicht op, de, op, op straten... Uh, stegels verkeerd. Boomwortels. Uh, uh, uh, dat zijn zaken die nu, vind ik, in Zandvoort... goed geregeld zijn. En natuurlijk weet ik voorbeelden... dat het wat langer duurde. Maar ik durf echt te zeggen, het zijn goed geregeld. Ik kom nu hier net aanfietsen... en als ik dan zie wat we aan het bomenbestand gedaan hebben, maar die enorme storm, hoe ver we nu zijn, je kunt ook zeggen hoe kort het was jullie, maar ik denk liever in mogelijkheden en positief, dan zie ik dat de trottoirs goed hersteld zijn, dat namelijk alles uitgevreesd is, nagenoeg. genoeg. Ik ja. zie onderweg de winterbakken groen alweer staan. Uh, hoor vanmorgen, als ik mijn brozen ga halen in het dorp, het weer schoongemaakt is allemaal, dat zijn zaken die moeten blijven bestaan, die merken we van heel dichtbij. Ja, die hele groenvoorziening wat jij noemt, blijft nu met de remise en alles erbij. Dat is heel waarschijnlijk. Het staat ook zo in de stukken genoemd. Als die kant uitgaat is het natuurlijk gek... om je groenvoorziening op zo en zo ver weg te zetten. En te regelen. En die, die mensen die doen hier nu goed werk. En die blijven goed werk doen. En dat zal vanuit de remise, zoals ik er nu tegenaan kijk, gebeuren. Ja. Dat staat ook genoemd als een voorbeeld... in de enorme papierenbrei die we ons toegestuurd is ja. daarover. Komen ja. jullie daar nog uit... Uit het papieren bij. Ja, het, toch... het is lastig. Het is lastig. Uh, het is voor elk raadslid lastig, volgens mij. Uh, er is een enorme regeldruk. Uh, het moet ondersteund worden met heel veel modellen, scenario's. Dus dat is een lastige opgave. Je hebt er wel voor gekozen. Uh, soms ben ik er dus ook niet blij mee. Want dan is het, uh, heb ik er meer plezier in om lekker in het zonnetje te gaan wandelen. Dan om weer stukken te gaan zitten lezen. Maar goed, ik moet niet klagen. Ik heb het gedaan. Andere laatste dingen doen het ook. Dus uh, je, moet er, uh, je moet er doorheen. Maar het is heel vervelend en lastig soms, ja. Is het, is het niet zo dat er zo langzamerhand er zoveel regels zijn. En zoveel uh, dingen zeg maar, voor. ...voorwaarden worden neergelegd... ...dat je eigenlijk niet meer... ...een structuur kan terugzien. In elk geval, in elk geval is het zo... ...dat de regelgeving... Uh, ervoor, gezorgd, ...ervoor gezorgd heeft... ...dat de ambtenarenorganisatie... ...daarmee zwaar belast is. Uh, omdat ze steeds... ...nieuwe uh, uitvoeringsregels krijgen... Ja. ...op de drie terreinen... Uh, ...WMO, participatiewet waaien jongeren en die moeten voortdurend schakelen dus die hebben uh, veel cursussen moeten doen in deze uitvoering is ongelooflijk veel geld gegaan naar cursussen voor mensen en daarmee tegelijkertijd ook door die regelgeving verhip kunnen wij het nog wel aan en dat is ook wel mede van invloed geweest de laatste jaren want dit is niet iets wat nu opeens opkomt en als er Mensen roepen van, nou, ik word wat overvallen. Dan hebben ze niet opgelet en hebben ze hun stukken niet gelezen en zijn ze niet aanwezig geweest. We zijn meegenomen al jarenlang in die brei van regelgeving ja. en ook die ambtenaren. En dat is heel uh, lastig en een van de redenen, een van de redenen om ook uh, te zoeken naar samenwerking, dat is in 2008... Toen was er een bestuursonderzoek. Het is heel grappig om dat terug te lezen. Er wordt er al over gesproken. Er wordt al over gesproken over de organisatie die zich moet aanpassen. En over verder gaan met samenwerking buiten milieu en belastingen. Waar toen die eerste aanzet aan gegeven is. Dus het is absoluut zo dat die re regelgeving, die verzwaring van heel sterk invloed geweest is. Naast de financiële componenten. Want er is, financiën spelen ook een belangrijke rol om dit moment te zeggen van ja, hoe gaan we het nu verder doen? Ja, Kees, uh, even een zijstapje en niet onbelangrijk denk ik. Dat zijn de klanten. We hebben het over de klanten van het ambtelijk apparaat. Maar de organisatie zelf. Hoe kijkt die daar tegenaan? Ze moeten naar Haarlem verhuizen. Ze krijgen een ander kantoor. Misschien ander werk. Misschien uh, dat ze ook voor Haarlem werken. Niet alleen voor Zandvoort meer. Ja, ja. Uh, is daar wat feedback over gekomen al vanuit de organisatie? Ja, daar hebben we, daar hebben we een eerste evaluatie uh, gehad. En uh, uh, de mensen die in Haarlem werken werkte, uh, ja, die miste de, de, de, de, de omgeving Maar ze zijn daar goed opgevangen. In de zin dat ze een goede werkplek hebben dat ze werken met mensen van kennis van zaken... dat de uh, gegevensbestanden uh, bereikbaar zijn en up-to-date. En ik hoorde daar... Je hoort ook wisselend over, hoor. Want er is ook een, een ja. clubje verontrusten ambtenaren geweest... die een uh, mail gestuurd heeft, een aantal mensen. Het is alweer even geleden. Maar ik kan me dat heel goed nog wel herinneren. Maar het merendeel uh, uh, zegt daarvan... ik uh, kan mijn werk van het Haarlem goed doen. Ja, dat is een behoorlijke verandering uh, voor, uh, voor ja. deze mensen. Ja, er zit natuurlijk ook voor... Dat is in elke Reorganisatie binnen bedrijven en ook voor ambtenaren. Zit natuurlijk ook meer kansen in voor mensen in een grotere organisatie qua doorstroming en qua kennis en, uh, delen met elkaar? Zitten er voordelen ja, in? Zelfs promotie. Ook, ook qua promotie, soms zitten er ook hogere schalen aan vast. Uh, en dat is ja, natuurlijk ook best belangrijk. Een volgende <laughs> vraag. Haarlem is een grotere gemeente die hanteert andere schalen dan Zandvoort. Heeft dat ook consequenties voor de kosten? Het is, het is allemaal doorgerekend. Als, waar we... In de laatste commissievergadering over gesproken hebben, dat zijn de scenario's. Uh, dat is doorgerekend door een bureau Berenschot. En die hebben gezegd van wat daar staat, dat klopt. Dus die uh, getallen uh, en die cijfers die in de stukken staan, die enorme berg. Die zijn op zichzelf daarmee uh, getoetst en akkoord uh, bevonden door een Koudensbureau. Ja, klopt dat? Mijn simpele idee ervan, ik ben ambtenaar in Zandvoort bij de Sociale dienst. Op een bepaalde schaal werk ik en dan ga ik naar Haarlem en dan kom ik in een andere schaal terecht of niet. Hou ik mijn eigen schaal. Je, uh, in elk geval uh, is er garantie dat je altijd je eigen schaal houdt. Okay. Dus die garantie die ligt er. Dus je, kan je, je kan niet naar beneden. Je kan niet naar beneden. Hoe het naar boven geregeld is, daar ben ik het antwoord schuldig aan. Ik ga hier niet. Nee. Als er een paar mensen dan moet met de groep aan de, de ambtenaren... Mijn respect heb ik daarvoor. Ik kan dat niet beantwoorden nee, op dit moet moment. aan de secretaris Lijkt van. mij ook juist de gemeentesecretaris voor. Maar het, het prettige, en dat is iets wat je als politiek meeweegt... of prettige. dat is dat er wel uh, banengarantie ligt als... Uh, die keuze gemaakt wordt. En dat is natuurlijk op zichzelf. Zeker in deze tijd, het gaat nu iets beter economisch... maar er zijn heel veel mensen die hun werk kwijtgeraakt zijn... en er staat wel degelijk banengarantie tegenover. En dat is politiek ja, belangrijk. Dat is, een, dat is een essentieel verschil natuurlijk met een fusie... waar wel eens banen op de tocht zouden kunnen komen te staan. En nu niet ja het... als twee gemeentes fuseren of drie, dan zijn de plekken misschien overbodig ja, dit is afgesproken in het ah, ja, ja. overleg al ja, met de uh, Arnhemse organisatie dus ik vind dat het college dit goed gedaan heeft uh, want je moet voor je mensen uh, uh, zorgen en uh, dat wil niet zeggen uh, uh, overdreven, maar nee. baangarantie dat moet je op kunnen vangen in een grote organisatie als je die kant uit gaat in Arnhem, ja. dan heb je het over dergelijke aantallen dan moet het mogelijk zijn, dus dat is een pluspunt ja. even een andere Punt. Of wilde jij eerst? Ja, nee, ik, ik, er heb gaat zoveel vraag. door mijn hoofd heen. Maar dit, ik, ik denk ook dat, dat er zijn zoveel dingen die steeds veranderen. Ook, hè, maar dat, is natuurlijk, dat komt vanuit de regering, hè, de politiek. Ja, het is vooral die, Rijksbeleid. Uh, het is Rijksbeleid en. Uh, Vanuit het rijksbeleid wordt er bepaalde uh, uh, route uitgestippeld. Laat ik het maar zo zeggen. En dan blijkt achteraf dat die route dan toch weer niet een is. Of hij kost weer te veel geld. Of uh, ze ja. hebben bepaalde dingen niet overzien. En dan moet dat dus allemaal weer veranderd worden. Dat is natuurlijk ook om gek van te worden. Want dat veroorzaakt natuurlijk ook die brei aan informatie en papieren. Die steeds maar weer veranderd worden. Ik bedoel, da da da dat... Ja of dat dat nou beter gaat wanneer je in een grote organisatie zit... of in een kleinere organisatie. Maakt dat verschil? Mm, ja, uh, je kunt niet om het rijksbeleid heen. Uh, dat, dat is er. Dat bepaalt, en, uh, dat bepaalt uiteindelijk. Uiteraard. En dat heeft ook gezorgd uh, door, de, uh, door de enorme korting op het gemeentefonds... dat Zandvoort dat genoodzaakt was om uh, 25 medewerkers 1,3 miljoen 12 procent van de organisatie te bezuinigen. Dat is vooral in de periode 2010-2014 gebeurd, geëffectueerd. Om uh, de financiën op orde te maken en dat wat je zegt tegenover een rijksbeleid nieuwe regels die je krijgt en allerlei aanpassingen eh, die je voortdurend moet plegen dat is echt heel veel geweest en dat zet juist op dit moment die extra druk op het nemen van de beslissing ja, ja. gaan we eh, en dat, dat ligt nu voor volgende week eh, geven we het college een zienswijze mee om eh, verder te gaan met die, eh, dat scenario 2 en ja eh, ik vind het wel heel opvallend ook dat eh, bijvoorbeeld 2Z, 2Z. 2Z, ja. Dat stond in de krant ergens. Ja, die daar kon die Z niet thuis. Begonnen. Je zou kunnen denken aan oh, Zandvoort. Dat dacht ik. Niet, toen ik nog de stukken niet gelezen had. En uh, nog niet hoefde te fronsen met mijn wenkbrauwen. Ja. Maar dat is een uitwerking van een idee in Haarlem. om gebiedsgericht te gaan werken. Okay. En uh, nou, dat uh, uh, uh, uh, lijkt het college wel iets om daarnaar te kijken. Okay. Maar ik moet zeggen dat ik uh, de heer Tonen, die daar een opmerking over maakte dat ik dat herkende ik, uh, ook van, uh, ja, uh, dat is een denkrichting, dat is oké. Okay, maar ze weten nog niet in Haarlem hoe dat precies uit zal pakken. we moeten er nog aan beginnen. En in 2018 weten ze er misschien meer van. Dus wat mij betreft kunnen we daar uh, voorlopig wel even tegen zeggen van... We kennen dat. Uh, we hebben er kennis van genomen. We gaan het in commissies verder uitwerken, die zet. Maar moeten we dat erbij laten staan? Dus dat is een politiek punt van uh, partijen nu. Hoe gaan we daarmee om? En van wat voor antwoord geeft het college hier? Ja. Okay. Nog weer zo'n zijpaardje. Over een jaar of twee is een uh, aardig deel van het raadhuis leeg. Wordt daar al over gedacht? Wat gaan we dan doen? Ja, uh, er wordt natuurlijk wel over gedacht. Uh, uh, en in een uh, lekker moment met, aan het, uh, op het terras ofzo, of zo. Uh, of thuis met de benen leuke op tafel. Leuke bestemmingen voor die daar, heb je, daar denk je van leuke bestemmingen. Ik op zichzelf... Uh, is de splitsing van uh, dit raadhuis met de kantoordelen goed te doen. Ja. We hebben een fantastisch mooi raadhuis. Daar kun je essentiële functies in blijven houden. Ja. Daar blijft de burgemeester, daar blijven de wethouders, daar blijft de griffier die de raad ondersteunt. Die is ook een dienst. Ja. Daar blijven loketfuncties bestaan. Maar doordat we een heel ander type aanbouw ja. erbij hebben, ja. en ik heb ook in andere gemeenten gekeken daarvoor, die hebben dat weer heel anders gedaan, hebben wij het voordeel wel dat je hier, je kunt hier natuurlijk Kantoorruimte van maken. Je kunt hier misschien wel woningbouw van maken. Je kunt hier misschien. Het, het, het, het barst van de ideeën. En het voordeel van Zandvoort is dat het niet voor veel geld meer op de balans staat. Dus ik word mij nogal een Zijsprong maken. Ja. Want dat zit hier natuurlijk ook onder. Dat is heel belangrijk. Uh, dat het niet zoveel. Uh, dat er veel afgeschreven is. Dus we hebben wat dat betreft een voordeel. Het is makkelijker te herinrichten met allerlei ideeën. En, ja. dan, misschien heb je ze zelf ook, hebben jullie ze of zo. Maar uh, er komt ontstaat nu wat ruimte, maar die beslissing, als die genomen wordt, moet daar wel degelijk over nagedacht worden en voor invulling gezorgd worden. Want het is natuurlijk zonde om daar leegstand dan in te hebben. Ja. Zeker. Een... Ja, gezien de woning, nou, denk ik dat er ook, zeker uh, ook. een. Uh... Huisvesting, je kunt er ja. inderdaad wat huisvestingssituaties uh, ook. Uh, ouderen ja, De, er de aanbouw, aanbouw, aanbouw, hè? Want ik bedoel, dat is natuurlijk uh, wat je dan kunt scheiden. De aanbouw kun je scheiden van het, van het hoofdgebouw. Uh, ja. Nou, daar kun je heel een prachtig, gemakkelijk, uh, gemakkelijk. woningen in maken. En er, er zit centrum. ook een lift in, of niet? Er zit een lift in. Dat ja, ja, ik. ja, want mijn poster, uh, die dus ook regelmatig naar boven gaat. Uh, die pakt natuurlijk ook de lift euh, met zijn kart. Ja. Nou, ja. ja, dat is zo. Dan kun je de oude ingang aan de Haltestraat weer opengooien voor het publiek. Zoals en vroeger Oh, komt, dat komt toch weer terug. Dat is heel ja, goed. Maar wat dan zat, zelfs de politie heel ja, beneden. Vroeger. Ja, oké, okay. beneden voor ja. die ja, de, de twee celletjes. celletjes, kun je weer herstellen. Nou, dat, dat, dat geeft, het geeft geeft toch weer kansen, ook in, uh, een stukje vrolijkheid misschien op sommige momenten, wat absoluut nodig is. Kees, mag ik het uh, een beetje samen? Want er wordt ja. uh, voorlopig uh, positief gekeken naar de ontwikkelingen. En de Raad staat er niet onwelwillend, zijt met wat kritiek, zeker van de oppositie. Tegenover de hele beweging die uh, nu gaande is. Nou, ik. Uh, uh, CDA. Uh, dat zeg ik dan eerst en wil ik het ook absoluut wel ingaan op de andere uh, op de coalitie en andere partijen... hoe ik dat op dit moment zie uh, op basis van de ervaring uit de commissievergadering uh, die set is voor ons niet zo verschrikkelijk uh, geweldig om dat nu als een uh, neer te zetten, want dat moeten we gewoon goed meenemen en zoals een van de mogelijkheden. Uh, daarnaast is het uitwerken de voorwaarden voor de sociale domein absoluut een voorwaarde. Dat ja. moeten we uh, goed doen, want dat moeten we leren. Het is zo'n essentieel punt. Het gaat zorg gaat mensen aan. Sociale bijstand gaat mensen aan. Dus het is een prachtig iets dat we die evaluatie kunnen gebruiken. Dat is ook een voorwaarde voordat er definitief uh, ja gezegd gaat worden, pas volgend jaar. Ja. En dan nog een onderzoek uh, naar uh, van nou, wat kost het nou? Want scenario 1 was ook aan de orde uh, als die Zandvoort blijft. dan moet je heel reëel in zijn. Is onze organisatie daarop toeberekend? En T zegt, uh, zegt van niet, het managementteam. We willen dat nog eens goed bekeken hebben met zo'n bestuursonderzoek. Uh, ja. Nou, als dat uh, klaar is, is het voor het CDA, afhankelijk uh, van die uitkomsten, zo dat deze tijdgeest vraagt om ambtelijke samenwerking. Amtelijke samenwerking ook oh. en geen uitverkoop en geen anderen gaan over onze begrotingen maken. De keuzes waar we het geld in Sanfoort aan besteden. Uh, maar een ambtelijke samenwerking. Uh, andere partijen die uh, hebben ook wat opmerkingen gemaakt. Die zijn er ook gewoon. teugen. Ja, uh, uh, uh, maar er, zijn, er is denk ik een mogelijkheid dat we een uh, meerderheid volgende week donderdag krijgen om tegen het college te zeggen. Uh, nou, uh, gaat u verder. Uh, wij zien u volgend jaar terug. Dan weten we ook meer met de onderzoek. En die gaan nog een aantal zaken uitwerken. Proberen, proberen de vergadering volgende week niet door te laten gaan. Dat heeft een oppositiepartij gewild. En dat is, vind ik, wel behoorlijk je hak in zand steken. En doen alsof de wereld uh, niet verder gaat. Ja. We, ja. Moeten ja. Verder ja, gaan. we moeten verder. Ja, we maar moeten verder. Maar wij ook met het uh, programma uh, Absoluut. Ja. <laughs> nou, ik vond het een mooi besluit. Dankjewel, Dankjewel voor je uitleg en uh, ja, bedankt voor de uitnodiging zien het programma verder. Okay. Okay. Roy Albensen, you got it. Ik moet een, een korte You Love know that money Just can't buy You got it. Mooi En uh, dat wensen we Erik Wijers toe. Met een nominatie voor het evenement op historische autoraces. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Erik, uh, nominatie. Wat betekent dat? Ja, nou ja, dat houdt natuurlijk nog niet in dat we het uh, allermooiste historische race evenement. Heef jezelf een goede ja, kans. Ja, ja, waarom niet? Kijk, uh, je bent niet voor niets genomineerd. Uh, uh, uh, er zijn in totaal uh, zes internationale historische sportevenementen genomine genomineerd. En daar is de historic Grand Prix voor één van. En, uh, en dat is een wereldwijde verkiezing. Hè. Het zijn dus niet alleen maar evenementen in Europa... Hè, ...maar ook in Amerika, zoals de Classic uh, Daytona, Philip Island uh, in Nieuw-Zeeland... Uh, uh, Monterey, dus uh, Californië. Uh, ja En dan in Europa heb je dus het uh, Eiffel Rally Festival... Silverstone Classic en de Historie Grand Prix Antwoord. Nou ja... Ja, nou ja, Silverstone spreekt soort de verbeelding, de Amerikaanse, wat minder. Op ja, nou ja, goed, kijk, de Grand Prix. Een... Ja, ja er, er, er, er, er, er, er natuurlijk. Naar, er wordt natuurlijk naar historische autosport. Dus niet alleen naar Formule 1 gekeken. Er zijn ja. natuurlijk, bijvoorbeeld de, de, de Motorsport Reunion is eigenlijk, er zijn met name de, de, de, de sportauto's van Porsche. Eh, waar ze mee aan de 24 uur van Le Mans ook in het verleden hebben meegedaan. Ook een prachtig evenement is dat. Eh, maar het gaat gewoon om, ze kijken naar eh, wat is de kwaliteit van, van het evenement. Eh, wat, wat, wat, wat wordt er geboden aan, aan het publiek? Uh, hoe zijn de reacties van het publiek? En uh, ja, hoe populair is het? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Want die historische Grand Prix is natuurlijk al een paar jaar. En hoe komt het dat er dan nu in één keer een nominatie uh, komt? Nou, uh, het is al de tweede keer dat we gemomineerd zijn. Want twee, twee jaar geleden hadden we ook al een nominatie. Okay. Uh, toen zijn we het helaas niet geworden. Uh, nu voor de tweede keer genomineerd. Uh, ja, dus. Uh, de, kijk, er is natuurlijk gewoon een jury die daar naar kijkt, die die evenementen beoordeelt. Natuurlijk... Komen die uit de pers? Uh, ja. ja, die volgen de pers en uh, er zijn ook mensen die natuurlijk die evenementen bezoeken en, uh, en die dan tot zo'n uh, nominatie komen. En dan ja. kijken ze naar de organisatie, ze ja. kijken naar ja. wat, hè, wat, wat voegt het zeg maar toe aan. Uh... Ja. Nou ja, klopt. Het is ook, het is, en het kijkt natuurlijk ook naar de locatie waar het gehouden wordt. Zandvoort dus, uh, spreekt natuurlijk internationaal gezien, zeker tot verbeelding, ja, eh, op, al op historisch Oudsportgebied. En Zandvoort, heb ik al vaker gezegd, is natuurlijk nog een van de ja, langst opererende circuits die, nog, uh, die, die er nog zijn. Zijn in, de, in de wereld. Ja. Uh, al meer dan 65 jaar op deze locatie. Al meer dan 75 jaar geleden dat het voor het de eerste wordt gereden werd. Ja. Nou, zoveel van die locaties zijn er niet in de wereld. En uh, ja, dat spreekt ook gewoon, dat telt ook natuurlijk mee. Ja, ja, ja het eerste circuit ligt er zelfs nog, hè van Lennep. Ja, ja, ja, ja, ja. Moet je wel door uh, door, de, door, ja, door, door de... het ligt er nog in grote lijnen, Ja, hè, ja, ja door de woonwerk, heen. Ja, klopt. Nou ja, echt, klopt. Als, het, als het daarop aankomt, uh, als het echt over de historie aankomt, uh, dan winnen we dus gewoon. Ja, ja. klopt. Ja. Nou ja, nou, er wordt het Zandvoort heeft een paar unieke zaken. En een daarvan is de line-up in het dorp en, en dergelijke. Ja, nee, dat is ook zeker mee. Wat He, dat dat andere weer. Nee, niet nee, nee, klopt. En dat is natuurlijk ook weer, ook weer het mooie van Zandvoort. Kijk, het circuit van Zandvoort ligt natuurlijk heel dicht tegen het dorp aan. Ja. Het dorp is wat dat betreft ook even verweven ja. met het circuit. Het heeft natuurlijk af en toe ook nadelen. Hè. Uh, bijvoorbeeld het geluid wat, wat wat meer hoorbaar is. En daardoor ook de beperkingen in onze vergunning. Helaas. Over geluid gesproken, dat is verstomd, die geluiden. Uh, gelukkig had. wel. Gelukkig oh. wel. Kijk, Het geluid hoort best goed. Het antwoord. is zo weinig dat je er last van hebt. Ja, er ehm, vliegt ook is als een vliegtuig over en ja, je hoort de zee ook wel eens als het stormt. En die zee, die uh, hoor je altijd, ja, die kun je nooit dus. uitzetten. Het <laughs> nee, is heerlijk. Maar goed, die nominatie ligt er wanneer uh, wordt bekend? Uh, 19 november is een uh, galaavond in Londen. Uh, dus, nou, daar, gaat iedereen... daar ben jij dus ook op uitgenodigd? Uh, ja, daar ben ik op uitgegaan. Ik kan er alleen helaas niet heen, oh, want ik moet af en toe zonde. ook eens vakantie ja, ja, ja. plannen. Zoek je vervanging om daar naar te doen. Nee hoor, <laughs> hoor er zijn, er zijn, uh, wij, wij organiseren de historiekampioen natuurlijk niet alleen. Dat doen eh, we samen prachtig. met de historische auto Club, de Hark. HARK. En daar zullen twee mensen van, uh, zeg maar als afvaardiging naar Londen gaan. Het uh, wordt een chique bedoeling. Uh, uh, Mannen in black tie. Leuk. Ja, Dames en avondje ook niet in shout En zeker geen uh, geswarme van de Saturdays afloop. Maar gewoon goed eten ook. Nou, dat wordt een bijzondere avond, dat weet ik zeker. Ja. Nou, gaan we afwachten. Ja. Oké. Okay. Ja, Erik, volgend jaar. Jullie zijn druk bezig met de planning. Ja, nu. Zijn er al. Uh, ja, begint, het begint nu. Ja, details is lastig. Uh, het begint nu zo langzaam aan vorm te krijgen. De Formule 1-kalender is nu zo'n een beetje rond. Dat, daar hangt heel veel van af. Ja. Want dan gaat andere internationale series zich omheen. Bijvoorbeeld DTM wil nooit op een Formule 1 wedstrijd weekend rijden. Omdat dan alles met de televisie dat ze in de knoop komen. Dus dat begint nu zijn beslag te krijgen eigenlijk. En we verwachten weer gewoon een heel druk en mooi gevarieerd jaar. Nou ja, je noemt al DTM. Komt hij terug naar Zandvoort? Ja, de gesprekken lopen goed. En waar we het net over hadden, de historische... Dit datum kan ik wel wel eens noemen. Dat is een beetje later dan... Dan dit jaar, we op van 2 tot 4 september okay. gaat het worden. En de reden dat we het iets hebben moeten verplaatsen... is omdat de Grand Prix van België uh, ook een week verschoven is. Die ja. zit dan eigenlijk op ons weekend van 28 augustus. ja, ja En we willen daar niet die concurrentie aangaan met, met de moderne Formule 1. Ja. Dus, en België is franco -Jean? Ja, franco -Jean, ja ah, Oké, okay, leuk. Ja, zeker. ja Ik vind het ja. een van de mooiste circuits in het hele Formule 1 circuit Klopt. Spa is, is ook, ook zo'n traditioneel circuit... Ja, wat ja. natuurlijk niet helemaal meer een originele layout is... Maar nog wel heel met die hoofd heel erg aanspreken en dat is hetzelfde wat Zandvoort Prachtig. heeft: hè. Kijk, prachtige plaatjes, ge spannende ja. situaties. Ja. Ja. Maar ook hoogteverschillen in circuits. Ja. Ja. Dat spreekt mensen natuurlijk ook heel erg aan. Dat heeft Zandvoort gelukkig ook. Ondanks ja. Nederland natuurlijk een van de vlakste landen in de wereld is. Er ja. een circuit waar heel veel, waar meer hoogteniveau in zit dan, uh, okay. dan op menig andere circuit. Menig andere, ja dat is ja. waar. Heel goed, DTM, historische Grand Prix. We ja, we zijn uh, nog met allerlei andere evenementen. Het grote evenement ook bezig. Onder uh, natuurlijk de, de Masters Formule 3. De, de GT Masters. Ja. Uh, we hebben natuurlijk de 12 uur Weer in, uh, in mei. Uh, we hebben natuurlijk afgelopen jaar ook een ontzettend mooie. Vendag met Max Verstappen gehad. Die proberen we ook weer te herhalen ja. volgend jaar. Ja, Dat en, vonden ze volgens mij echt. Ja, uh, ja, ja, ja. en uh, de, die, die, die, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij Zandvoort. Ja. Uh, om gewoon één keer per jaar. Ook Max hier, weer, hier te kunnen tonen. Dus we hopen dat we dat ook weer kunnen, kunnen herhalen. Maar goed er zijn nu allemaal gesprekken overgaande. Oké. Okay. Dat geeft al een beeld. Voor volgend jaar. Uh, ja, ja, ik kom leuk om graag van voorjaar weer eens terug als het wat meer uh, bekend is, om dat allemaal nog is... verder toe te leggen. Ja. Oh, ah, okay. Hartstikke goed. Dan, okay. dan zien we je graag terug. Heel erg bedankt. Nou, bedankt voor, voor, dan, dan voor je dan. verhaal. Volgende ja, keer. Ja, wacht even, na 19 november willen we je misschien ook nog Oh, Dat is heel gespreken. goed. Ja, ja zeker ja. weten. Nee, nee, nee hoor. Ja. <laughs> ik kom graag langs. Oké, okay. Erik, prima. heel erg bedankt. Dankjewel. Goed, muziek. Rosenberg Trio, de Godfather. De Godfather, prachtig. Uh, bij ons is uh, aangeschoven, aangekomen zitten Godfather. moet ik zeggen. De Godfather van de winkel is uh, Peter niet, Tromp. Goedemorgen Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je even tussen, tussen de bedrijf, ja. tussen de kazen door uh, hebt kunnen uh, ontsnappen. En hier naartoe uh, bent gekomen. We gaan het hebben over uh, de stand van zaken van de ondernemersvereniging. Ja, nou meteen over die verlichting. Nee, ik ga dat een <hijen> in, uh, Ik ga het een <hijen> beetje inleiden. Uh, ik, we, <hijen> in, uh, nee, laat hem eerst maar even vertellen hoe het gaat uh, gemiddeld met uh, de ondernemersvereniging. Met de ondernemers gaat het uh, uh, heel goed. En uh, ik denk dat we een uh, uh, fantastisch seizoen hebben gehad. Uh, uh, aarzelend in het begin. De maanden april mei waren eh, koud. Echt koud. Ja. Dus dat ja. kan je dan toch wel merken. Ook in het uh, uh, aanbod van uh, onze oosterburen en ook anderen. Uh, Keukenhof, bloemencorso, allemaal hele belangrijke dingen. Pasen, Pinksteren, wat allemaal in die periode valt, Hemelvaartsdag. Maar ja, als je van die koude Pasen hebt en van de koude Pinksterdagen... Ja. dan kan je toch uh, wel degelijk merken dat er toch minder ja. mensen zijn. Ja, ja. Maar ook Hollandse gasten minder. Dus dat was aarzelend, maar de maanden, juli, augustus hebben het zeker uh, ingehaald... En uh, laten we wel zijn, uh, dit soort weken is natuurlijk ook fantastisch. We ja. hebben eigenlijk al twee à drie weken. Prachtig. Ja. weer. Prachtig. Ja, en dan in, in de vakantieperiode. Hè? Dus dat, uh, dat scheelt Hele leuke om... actie van uh, Marketing uh, Zandvoort. VVV, mag ook wel eens gezegd worden. Met zijn wilddagen. Alles uh, uh, geënt en geaccentueerd wild. op die wilddagen. Uh, goed naar buiten komen. Veel promotie Eindelijk ervoor, worden ze een keer de damhertig. Waarvoor? Uh, ja, positief. positief gebruikt. Waarvoor? dank, want uh, uh, ik denk toch dat daar... Je ziet het niet altijd, maar toch heel veel mensen op afkomen. Ja. En dan vooral uit de regio. Beter als je naar de Veluwe gaat, moet je een uur wachten. Met de verrekijkers zie je ergens in de bosrand een hert. En, en hier. Uh, hier hoef je maar je over de zand voor te te laten. Voordat je er uh, al bent, kom je ze al tegen. Ja. Onderweg. Dus, nee, dat is fantastisch. Ja, fantastisch. Dus wat dat betreft, uh, goed. Onverdeeld ja. tevreden over uh, ja, het afgelopen jaar. Ik, ik, denk het wel. ik denk het wel. Ik denk dat strandpachters een heel goed seizoen hebben gedraaid. Veel weekenden geweest met mooi weer. Ja, het is wel op en af gegaan. Hè? Want het is wel op en af. Het is wel op en af. Het en is en een paar dagen ja. mooi en ja. dan weer een ja. tijd helemaal niks. Ja. Dus het is... Uh... Wij verlangen naar de zomers van vroeger waarin je inderdaad periodes had van drie, vier weken achter elkaar. Waar het gewoon tussen de 20 en de 25 ja. graden was. Ja. En tegenwoordig hebben we zomers dat het uh, de ene helft van de week 32 graden is. En de andere helft van de week is het 15 graden. Ja, precies. En dat gebeurt steeds meer. En uh, dat is lastig om daarop in te spelen. Vooral voor die strandpachters... Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja, ja. Zouden die een, een goed seizoen gehad hebben, denk je? Ik denk over het algemeen wel. Ik denk over het algemeen wel. Er zijn een aantal weekenden geweest... waarin het fantastisch uh, uh, mooi weer was. Dat er geen bedje meer te vinden nee, was op het strand. Uh, maar ook voor de horeca in uh, Zandvoort... hebben natuurlijk ook hele goede uh, dagen gehad. De terrassen zaten best wel aardig vol, hè? Ontzettend. Ja, dat ontzettend. Veel, mensen straat, veel mensen op straat. Veel mensen op straat. Maar oh, ja. dat heeft ook te maken met uh, uh, niet de overzet... Thank okay. you. Zeker niet als enige. Maar we zijn wel met z'n allen in staat. En niemand uitgezonderd. Of je het daar nou hebt over de Big Five evenementen. Of je het nou hebt over de VVV. Of je het nou hebt over de OVZ. Stichting Classic Constance. Weet ik van allemaal wat. We zijn wel in staat op dit ogenblik. Vooral in die zomermaanden. Eigenlijk ieder weekend wat anders te hebben. Ja, Nou ja, Schacht dat zeg Noren, ik ook altijd. Festival, uh, er, is van er is elk weekend hier iets te doen. doen. Je en wordt wat ik dood, dood moe nee, van. Nee, ja, nou, ja. nee, maar weet je. Wel, uh, maar wat wel leuk is voor de horeca natuurlijk. Is dat dat en vooral. Uh, uh, we hebben veel weekenden gehad waarin het best wel knap weer was. Die terrassen zitten meteen vol. Ja. Dat kan je echt merken. Ja, klopt. Of het nou op vrijdag of zaterdag of zondag is. Maar we hebben echt een weekend gehad met hele volle terrassen. Ja, nee, dus zeker. ook de horeca en het dorp heeft ervan gekozen. Maar zelfs door de zo week. Het ook. Zelfs door de week veel ja. wandelaars. Ja. Veel mensen op ja. de straat. Ja. Ja. Ja. Nee, en uh, we zijn met z'n allen in staat. Om stond uh, zoals we dat uh, een aantal jaren geleden zeiden. We moeten er een bruisend dorp van maken. Nou, ik vind echt dat we een bruisend nou, seizoen hebben gehad. Zeker. Dus. Zeker. En dan. Uh, uh Volgende vraag. Ja, de verlichting. De sfeerverlichting. Het is geen feestverlichting. Het is sfeerverlichting. Oké. Okay. En uh, uh, het bestuur van de OVZ heeft een aantal maanden geleden besloten om een keer een daad te moeten stellen. Ja, die heb je een paar maanden geleden ook aangekondigd. Hoe jammer het ook is. En uh, uh, waar het om gaat is uh, dat er een 140, 150 ondernemers direct profijt hebben van de drie vier maanden dat de sfeerverlichting verlichting ja, hangt in het jaar. Zeker. En dat er op het ogenblik een veertigtal zijn die daaraan meebetalen. En met die veertig krijg ik grote problemen. Want die zeggen, Trump, uh, ja, je moet je zaken beter voor de... elkaar hebben en je moet zorgen dat ze meegaan. Dat is dus een aantal jaren geleden gebeurd. Er zijn een vijfentwintigtal ondernemers bereid gevonden een bijdrage te betalen van 150 euro per jaar. Die 150 euro per jaar was voor de bijdrage in de verlichting. Dat waren ondernemers die specifiek geen lid wilden worden van de OV Gezet, om hun moverende redenen. Dat, dat kan, dat, dat kan, kan. Dat kan. Ja. Er is een contractje opgesteld met een handtekening van die ondernemers eronder. En amper drie jaar later, over 2014... ...zijn er van die 25 nog 11 die betalen. Er zijn ondernemers bij die een handtekening onder dat contractje hebben gezet... ...die nog nooit betaald hebben, vanaf het eerste jaar al niet. Ja jongens, dat schiet niet op, daar kunnen we de oorlog niet mee winnen. En uh, ik... Ben, de, is, is dat... tijd, de tijd is geweest dat ik constant achter de centjes aan ga lopen. Ja. En constant moet horen, ja, meneer is er niet. Ze zien me aankomen en ze zeggen tegen mijn personeel... Oh, hij komt zeker om geld. Zeg maar dat ik er niet ben. Ja. Uh, Daar pas ik voor. Dat ja. doe ik niet ja, meer. Ah, dat is ook niet je en, taak. Uh, hè, om, we om, om, moeten een keertje een daad stellen. En we moeten een keertje met z'n algemeen en met z'n allen... Voor het algemeen belang. En het gaat echt niet alleen om de horeca die niet meebetaalt. Dat wil ik hier luid en duidelijk vertellen. Er zit ook veel retail tussen die niet betalen. Maar we leven wel in een tijd. Het is toch ook niet zo'n belachelijk bedrag? Het is toch ja. niet zo'n belachelijk? En de contributie voor de OVZ is een euro per dag, 360 euro per jaar. Waar praten we in godsnaam? Herinner ik het me goed dat jij vorige keer vertelde dat zo'n 70, 80 procent van een totale budget van de OVZ... op zou gaan aan de verlichting... aanbrengen... Eh, dat, is, dat, is, dat is wat veel. Uh, we zijn net, het was net, een heel als, groot ja, bedrag. 9.000 à 10.000 euro per ja, Op ja, Een totale een begroting van 22.000. Dus het is 40%. Of 40. Maar... Uh, uh, dat, kan niet. Nee, dat kan niet. Dan ben je een hoop geld kwijt. kun je ja. geen dingen meer doen bij? Dus wij wilden als bestuur een daad stellen om te zeggen van... nou is het een keertje over. We gaan gewoon één jaar. Ja, en hoe meer mensen er mee betalen, hoe, hoe minder ze bij hoeven hoe te makkelijk dragen. Hoe het is. En, en dat is ervoor. ook zo. Dus waar we naartoe moeten in dit dorp is het creëren... en de mogelijkheden zijn te over. Het creëren van een ondernemerspot... Ik wil niet zeggen een ondernemersfonds, want er zijn de meningen ook weer over verdeeld. We moeten aan het werk met z'n allen om te zorgen dat alle ondernemers in het dorp horeca, retail... Om mensen die al jaren niet betalen. Met alle respect. Het Kruidvat heeft de mooiste plek in het dorp. Heeft ja. nog nooit één cent. Nog nooit één eurocent. In al die jaren dat ze daar zitten. Meebetaald aan het algemeen belang. Ligt dat dan aan het hoofdkantoor? Branden, dat ligt aan het hoofdkantoor. Maar het ligt ook aan het hoofdkantoor van de ABN. En het ligt ook aan het hoofdkantoor van de Zeeman. En het ligt ook aan het hoofdkantoor van de ETHOS. En het ligt ook aan het hoofdkantoor van Issy Paris. Noem ze allemaal maar ja, op. Kan ja, ja. nou, dat betalen. toch bedrijven zijn waarvan je verwacht... Dat het... Op de mooiste plekken in het dorp. Ja. Sfeerverlichting voor hun deur. Als je voor geld komt, nee, nee, nee, nee, nee. Kan ik al, noem ze maar op. Niet betalen. Het zijn op. allemaal wel ketens. Het zijn allemaal noemt. ketens. Het zijn allemaal ketens, maar er zitten ook pers uh, ondernemers bij... die gewoon tegen mij zeggen, meneer Trom, wat zeurt u nou? Ieder jaar komt hij om geld om die 150 euro bijdragen. En weet u wat er gebeurt? Twee weken later hangt de sfeerverlichting. Gaat u mij nou eens vertellen waarom ik het nou zou moeten betalen? Nou, voor dat soort jongens is het dit jaar dus geen... Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel heel begrijpelijk. Het houdt een keer op. Ja, begrijpelijk. Is, is er nog een, een, een variant mogelijk? Ik noem maar wat de krocht uh, zegt. Nou, oké. Okay. Dat uh, daar initiatief voornamelijk betalers... Dat ligt aan de de krocht krijgt ja. verlichting. Dat ligt aan de eigen ondernemers. Maar in dit geval zullen de goede onder de kwaaien moeten leiden. Ja. Ik wil inderdaad stellen naar het hele dorp toe. Maar ook naar burgemeester en wethouders en de raad. Om te zeggen... Heren, het wordt de hoogste tijd dat wij als ondernemers niet steeds meer afhankelijk zijn van bijdragen van de gemeente. Wij moeten met z'n allen zorgen dat iedereen na draadkracht een jaarlijkse bijdrage betaalt. Iedereen, iedere ondernemer in dit dorp, waardoor we een pot kunnen creëren van anderhalf à tweehonderdduizend euro wat we nodig hebben... En met die anderhalf, tweehonderdduizend euro hangen we een jaar verlichting, verlichting op. Verlichting, ja. En dan gaan we niet naar de gemeente Zandvoort toe om een lullige bijdrage, ja. excusele mo, te vragen van 2000 euro voor de intocht van Sint-Nicolaas en ja. dergelijke. Ja. Ondernemers, we moeten onze eigen broek ophouden. Anno 2015 leven we in een tijd dat we voor dat soort dingen niet meer naar de gemeente kan. De gemeente kan faciliteren, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja. De gemeente kan ons helpen om het... Uh, een ondernemerspot op te richten... via en bij extra bijdrage... in reclamebelasting, rechten uh, OZB uh, voor niet-woningen... alleen voor ondernemers. We zijn met z'n allen verantwoordelijk... voor het belang van Zandvoort. Dus ik verwacht ook van ieder een bijdrage. Als, als je als van ik... ieder een bijdrage kijkt... sorry, als je van iedereen een bijdrage kijkt... kan ik tegen mijn eigen leden ook zeggen... die 360 euro per jaar... nee jongens... Dat is niet meer. Je hoeft geen contributie meer te betalen. Want je betaalt al via je reclamebelasting. betaal je al. Dus die 360 euro vervalt daardoor. Want we gaan nu met z'n allen betalen. Dus tegen onze eigen leden. Die jarenlang trouw lid zijn geweest. Kan ik zeggen. Jullie hebben hier verantwoordelijkheid genomen het afgelopen jaar. Ik ben blij dat ik nu kan zeggen dat de contributie aanmerkelijk lager zal worden... door die bijdrage die je gaat doen via de OCD. Ja. Uh, nog even, uh, hoe, hoe is dat bij anderen? Want ik, gisteren reed ik door Overveen heen en het uh, nou, zie ik dus inderdaad de sfeerverlichting al uh, opgehangen. Ja. Daar zit ja. ook een, een ethos bijvoorbeeld... Uh, Samenwerking is misschien uh, uh, groter daar. Je moet natuurlijk niet vergeten dat wij al uh, 30, 40 jaar lang sfeerverlichting ja. hebben. Wat 30, 40 jaar altijd goed is gegaan met de nodige problemen. Want er zijn andere besturen geweest. Ik kan me herinneren dat ik hier in 81 kwam. Dat er ook al ondernemers waren die de kar trokken en toen iedere ondernemer afgingen om bij te betalen aan de sfeerverlichting... en niet eerder de deur uit gingen voordat ze hun geld, geld hadden. Dus het speelt al jaren. Ja. Dat zal in Overveen en dergelijke ook al zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat er in anno 2015... nu in Nederland al zo'n 70, 80, 90, misschien al 100 steden, dorpen zijn waar een algemene bijdrage wordt gevraagd... van alle ondernemers die dat betalen... Ja. via een bepaalde belastingvorm. Ja, ik wou net zeggen, de gemeente wordt dus de inner... De gemeente van, wordt de inner. Voor het, het fonds. Het, juist, en het zal nooit zo zijn... dat alleen de ondernemers bepalen waar dat naartoe gaat. Dat fonds, dat ja. wordt een werkgroep... waar ook mensen van de gemeente in zitten. Uh, iemand van Economische Zaken, om maar wat te noemen. Er zitten vertegenwoordigers van de strandpachters, van de horeca... Maar je hebt dus ook als iedereen meebetaalt dat er ook bepaalde bedragen terugvloeien naar die groep. Want we gaan dus zeggen, nou, we hebben zo'n pot bij elkaar... dus strandpachters, wat denken jullie dit jaar nodig te hebben? Prima, wat denk je dit jaar nodig te hebben? Omdat de pot zo groot is, mm -hmm. hou je een basisbedrag over... waarin je al dat soort extra dingen kan faciliteren... Zoals voor richting. een bruisend zandvot. Nee. En je hebt een vast inkomstenpatroon... waardoor je, je planning ook makkelijker is. Waardoor je, je planning veel makkelijker kan maken... want het is een bepaalde opslag waarvan je weet... dat als die in 2016 gegeven gaat worden... dan kan je plannen maken... tot. 2020, want in 2020 weet je precies wat je inkomt. Binnen... Wat je inkomt, is dat haalbaar? Ja, het is haalbaar. We hebben een coalitie die in een partijprogramma hebben gezegd: alle drie partijen, dat ze er in ieder geval uh, over uh, uh, na willen denken en over mee willen praten. En vandaar dat ik ook in het begin van mei, helaas, zei: uh, Dit is ook een teken naar uh, het college toe, naar de raad toe. Ja. Het niet ophangen van sfeerverlichting, jongens. Als wij een goed plan neerzetten als ondernemers zijnde, hebben we jullie steun nodig. Hoe meer draagkracht er is om dit uit te voeren vanuit de raad, des te beter het is. Des te beter het is. Okay. Ja, ik, ik, ik stel die vraag meer uit het perspectief van... Is het wettelijk ook gedekt? Kan, er, zijn al, mag, al 100, er zijn al bijna 100 gemeentes in Nederland die het doen. Die het al zo. Doen. Dus het okay. is, Er je zijn al. Dat is mijn vraag, inderdaad ook. Van wat, want je, he, anders dan ga je natuurlijk weer een, nee. iets nieuws bedenken. Nee. Maar dat, dat doe je dus niet. Dinsdag 10, november, staat al. Ja, dinsdag 10 november komt de meneer Van der Bos, adviesbureau uit een landen. die gespecialiseerd is in het opzetten, in het helpen. Van, uh, bij, van ondernemers bij het opzetten van dit soort. Van deze... Zover is het al. Okay. En die man die heeft het hartstikke druk, want het is een hot item in Zandvoort. Ja. Wat er in Zandvoort gebeurt ten aanzien van sfeerverlichting, kerstverlichting. Wat er in Zandvoort gebeurt van freeriders bijdragen. wij zijn natuurlijk niet alleen. Het hele, het, ja. het hele land ja. heeft er uh, gewoon ja, last ik van. Ik denk dat er de blokken of uh, dat uh, die, die grote. Filma's... alle grote jongens betalen nergens, ja. ook in Haarlem niet. Nee. En, uh, uh, dat is dan bij deze afgelopen. Ja. Ja. Uh, Albert Heijn is een van de weinige grote jongens in het dorp. die netjes, Met de hemazamen, sorry Theo. Met de hemer samen die netjes ieder jaar uh, hun, hun bijhoorlijkheid nemen. Maar is het ook zo uitnemen. omdat ze franchises zijn? Of is nee, dat? Nee, nee, dat is vanuit het algehele uh, beleid. is ja. dat. En uh, Bij Albert Heijn in ieder geval wel. En ja. Zo hoort het eigenlijk okay. ook. Ja, zo hoort het inderdaad, en, uh, inderdaad. In de horeca retailvisie, om af te sluiten. Uh, een van de eerste punten waar we mee begonnen zijn. Om die horeca retailvisie op te pakken. Er is dus een uh, kernteam gevormd. Dat kernteam is in september begonnen. Dat komt één keer in de twee weken bij elkaar. Uh, alle dingen die gebeuren binnen het kernteam zijn uh, te volgen via het ondernemersportaal op de, uh, van de gemeente Zandvoort. Ja. Notulen worden gemaakt. De notulen alles komen. Is openbaar, alles, alles is openbaar. Alles is openbaar. En een van de eerste dingen die we nu aan het aanpakken zijn is het uh, kijken uh, op welke vorm we dus een pot kunnen creëren. Heel goed. Ik ben Oké. Peter, heel erg bedankt. Dankjewel. Heel graag gedaan. Wat duidelijkheid is Het is vast, nou allemaal duidelijk. Het is okay. ons duidelijk. En, en ook ga... wat jullie gaan doen. En we gaan ervoor. Oké, okay, bedankt voor Dank je gast. Goed. Gaan we maar de agenda doen? Ja, zullen we maar een stukje doen. want ja. We hebben niet zo gek veel tijd meer. Nee, uh, zullen we. hier eens... we, we we beginnen gewoon oh, ja. bij uh, wild in Zandvoort. Ja. Hè? Dat uh, VVV. Uh, wandelingen in de waterleiding, duinen en uh, informatie kun je krijgen bij het VVV uh, of op de site van de VVV, dat is www.vvv.zandvoort.nl Oké, okay, en dan is er tot uh, 22 november nog een solo tentoonstelling van Flower Power van Marian Narebout en die is in het Zandvoorts Museum. Precies, en dan hebben we de Halloween Party in de Williams Pub uh, vanaf 8 uur vanavond. Waar is de Williams Pub eigenlijk? Waar is het? In de Haltestraat. In de Halterstraat. Oh ja, natuurlijk. In, in tweede delen. Ja, he? precies. Dit is de Ierse pub. Ja. ja. Uh, we hebben een drive-in cinema, parkeerterrein ja. van ik circuit. Heel apart. Is, ja, is heel apart. Vandaag ook. Vanavond om kwart over negen. En je moet een half uurtje van tevoren aanwezig zijn. Ja, 17.50 per auto. Uh, en er worden twee films gedraaid achter elkaar. Okay. Nou ja, we hebben het er al over gehad. Hè? Morgen. He. Morgen het uh, museumpodium met meneer Wim en Didi VSOP in het Zand. Van drie tot vier, uh, half uur van tevoren gaat de deur open. Entree, 10 euro, inclusief koffie en één glaasje gezelligheid. Ook morgen wordt een drukke dag. Uh, vanaf, van tien tot vier in de krocht de, de uh, uh, reguliere rommelmarkt. Ja, heel gezellig. En dan hebben we de Bimmer World op het circuit. Stantvoort. Ik uh, zou je weten wat dat is. Ik heb ook geen idee laat wat dat is. In ja, dat is heel apart. En het Rondje Dorp is morgen ook. En Rondje hè? Dorp, hè, ja. morgen van 1 tot 6. Tot zes. Tot zes. Ja. En dan... Uh, Zie je de mensen vanzelf in t-shirtjes weer ja. allerlei uh, grappige activiteiten okay. hebben. We Goed. moeten ermee... Uh, we moeten ermee ja. stoppen. We gaan uh, het programma uit en uh, we bedanken uh, alle medewerkenden waar we ja. beginnen met... Even uh, kijken. De techniek in handen van Casper uh, Geurensen. Dankjewel Casper uh, uh, De redactie was deze week in handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Met de eindredactie Gerry Rutte. De koffie was in handen... Nee, was niet in handen. Ja, die gaf die uit handen. Gert van Kuik en Yvonne Roosendaal. De presentatie Dondegrebber. En Irene, ja. Het was gezellig weer met je te gezellig. presenteren. Don. En we gaan het programma uit met uh, Freddy Aguiar. En, en tot de volgende keer. Dag. Ah, mooi mag ik